De oudste mens ter wereld is overleden. Het is een Japanse vrouw van 116 jaar uit Osaka. Ze werd daar geboren in 1908. Sinds eind jaren 70 was ze al weduwe. De oudste mens ter wereld is volgens Guinness World Records nu een vrouw uit Brazilië. Zij is ook 116 jaar oud.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 Ik zit ondertussen het even op te zoeken. Maar u bent geen dat begrijp ik. Nee. nee.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 Pierre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 En dan werken de dingen gewoon niet mee. Maar dan ben je bijvoorbeeld aan het stofzuigen, dan vind ik het allerergst. Dan ben je aan het stofzuigen en dan beginnen het eerst klein met de stofzuiger. Hè? Dan ga je met de, de stekker, die draad van de stekker van de, stekker, van de, stekker, van de stopcontact zo, naar de stofzuiger toe. Die trekt in één keer strak tijdens het stofzuigen. Die trekt dan zo langs een stapel tijdschriften die op de grond staan. Flum, heel, heel de vloer vol met tijdschriften. Vind je dat fijn? Nee, natuurlijk niet. Kijk nou eens mee, stomme een stofzuiger. En dan ga je, ga je bij de plinten, bij de gordijnen, trek je die stang uit elkaar. Even bij de plinten, even stofzuiger. Met al die gordijnen, mogen wij ook in die stang? gaan wij ook lekker in die stang?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 Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf. En die pakt een heel klein Je Doet die onder zijn buik. En dan blijft hij de hele tijd opleveren. Huh? Kun je rustelen tot je een tennisarm hebt. Nee, ik oh, draai niet op. Niks. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat die denk ik zijn buik zien. Helemaal wit. Helemaal rood. Fuck you. Haha. -ha. En die kleine jongen, zwart. verkold. Waarom? Herinner u zich deze nog? Op een grote bar. Stoel, rood met witte stippen Zat Kalf Wouter speelde been heen en weer dippen Krak zij toen de ballenstoel en met een diepe zucht Allebei de beentjes Hoepla in de lucht! Nee, nee, nee jongens dat is toch niet de tekst, Dat hoort toch niet zo? Hé, hey, kijk nou! Danny Christian! In het oerwalt was hij blij tussen de hoge bomen. Maar mijn vrienden hebben hem met zich meegenomen, als ze pilami aardig wees, al ben je ver van huis. Zo waarop als ik heet, bij mij voel jij je thuis. Uh, maar Danny uh, het origineel, dat is niet echt meer actueel. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden. no Die jullie daar zingen, helemaal fout Wij zijn twee vrienden Jij en ik Twee dikke vrienden Ja, ik heb ook eens gehad dat het meisje binnenkwam en dat dacht, oeh, oh, oe, niet de foto. Nee, jouw foto is portrait, maar jij bent helemaal landscape. Oei. Maar dit meisje, hè? Dit meisje leek op de profiel. En qua, qua uiterlijk en qua persoonlijkheid moet je altijd even afwachten. Want ja, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Dat daten, naarmate je ouder wordt... dat wordt toch meer een soort solliciteren... bij een bedrijf waarvan je nog helemaal niet eens weet... of je daar wel wil werken. Sterker nog, je hebt geen idee wat dat bedrijf doet. Daar kom je pas achter na een maand of drie. Maar ja, dan heb je al een vast contract, hè? En geloof mij maar, iedereen is op de eerste date een gezellige koekjesfabriek. Ik ben zo'n gezellige koekiesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. Ik ben zo'n gezellige koekiesfabriek. Ik maak krakelingen, krakelingen, krakelingen, ja. Hé, maar waarom heet dat dan krakelingen? Oh, daarom weet je wel. Ik ben zo'n gezellige koekiesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. We maken roze koeken, roze koeken, roze koeken, ja. Hé, maar dat heet toch glacee Zeker, maar roze klinken. Stuk gezelliger. Ik ben zo koekjesfabriek. Kom lekker bij mij werken, joh. We maken stroopwafels. Stroopwafels. Stroopwafels, ja. Van die grote schijven, maar ook van die kleintjes waarop je kop en schotel... dat dat tegen dat koppie aanlegt, dat dat lekker karamelliseert. dat als je dan een slok wil nemen, dat dat hele servies in je nek kletten. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. We maken bokkenpootjes, maar ja, die hebben je al zie ik. Ik ben zo'n gezellige koekjesfabriek. En vaak zeggen mensen nam, nam, nou, nou, nou. Nou, die gezellige koekjesfabriek die ratelt maar door en door en door en dat klopt, want ik ben dan ook een kletskop. <lacht> nou. En dan ben je een paar maanden onderweg en dan blijkt ineens dat de gezellige koekjesfabriek in het weekend een krat kuikens door de blender draait. Wegwezen, weg, weg, weg, weg, weg. weg. Israel Shalom. Sof, <speaking> zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zorayel lema hechwa, shoravon teder arah he. Zorah me hulda p'korevaventa, shorah ma he. Als Maar zal het als, een lachen, Maar als, het als, Is en je veel Vliegen met me naar de regenboog, regenboog. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met me naar de regenboog, Ik hou alleen van jou. Vliegen met me Oh, I hate it Turning around, and my life is over now. I'm gray. Part of me died. I'll leave all do our way, we the love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 Vliegen met me mee naar de regenboog, Rainbow. Ik haal alleen van jou. Allemaal. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow. Ik denk alleen aan ja, Vlieg mee, de me. met me mee naar de regenboog, Rainbow. Ik haal alleen van jou. De beste zes mogen mee. Kom mee naar de Rainbow. Ja, hoe ga ik er doorheen zien? En geloofde tot mijn dertiende. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. <lacht> Heb ik daarin geloofd. Elle lange brieven schreef ik aan Sinterklaas Hoe, hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst Met op nummer 1. Alassiehond. Punt. 2. Niks. 3. Niks. 4. Niks. 5. Niks. 6. Niks. 7. Z. O. Z. En dan stond er achterop met een grote filterstift. Geen gelul. Alassiehond. Punt. <lacht>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 Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas. in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Dan komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Dan moet hij er gauw uitstappen, alles verzuipt, dat is spannend. Is. Dat vind ik gaaf. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaartje van 1,50 van de Hema. Dat vind ik hè? Een badlaken onder. en, en, en die klompen eronder uit. Dat vind ik gaaf. Dat vind ik leuk. En dat hij dan rondrijdt op zo'n Zetland-pornietje. Dat vind ik leuk.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 Zou je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1, kijk dan maar eens goed in de spiegel, jachtbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2, tanden. Je krijgt twee keer tanden. Keertje melk, keertje puur. En blaast dat er allemaal weer uit, dus je kunt net zo goed meteen kun je je een kunstjeje nemen. Hè? Punt 3, ellebogen. Moet je zwanig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang, maar hangen die slang één keer in een andere tuin, kan je je hele leven alimentatie betalen. Ver, Lopen! We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En we lopen naar verte eigenlijk helemaal naartoe, naar je eigen graf.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 Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik, omdat wij mensen zijn. Dan, je, dan moest je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachten. Je, je kan bijvoorbeeld geen literatuurles geven alvast, of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn vijfde op bij de psychiater. Ja. Ja. Dan mag ik ietsje meer zijn. Dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen. Maar, dat kan hij niet tegen. Want nee, hij kleren hij nog dertig jaar om te mislukken. <lacht>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 je dan dat die grote hem ging troosten, hè. Door te zeggen, oh, rustig maar, hoe oh lief klein kameeltje. Hé, hey, het is een beetje, een beetje heet, hè? He? Ja, ja. Beetje veel wind, he? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een mijte op en een staf en dan gaat... No way! No way! Trouwens, geen gezicht, hè, Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine, dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... ...wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote... ...een kameel. Zet het kleintje, Is dat leuk een kameel zijn? Nee, schrijft flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. wat nou, moet je bij dat water dan doen... ...je te vol slobberen. En dan... ...lopen naar het volgende water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 ja dat lees je nou in de Viva hè, maar zo zit dat in elkaar. Neem eens expres van die vieze vette puistjes. keiharde klotenmuziek de muziek draaien, want ze zijn belazerd en dat duurt vijf jaar terecht.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 ik heb jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij maar ik ben bang voor Het van Koten van de gemeente Hengelo. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik een minuutje van uw ja, tijd? Nou liever niet eigenlijk. Nee. Het gaat over iemand die wij in de straat willen plaatsen bij u. Nummer 87 staat te koop. En het gaat over een gezin met sociale achterstanden. Wij inventariseren eventjes namens het project Begeleid Sociaal Wonen hoe de mensen erover denken. Ja, en, en als wij daar nou bezwaar te tegen wat doet u daar dan mee? Nou ja, als er overwegend grote bezwaren zijn, dan uh, gaan we kijken naar een andere woning. En wat zijn dat dan voor sociale... Nou, het is een uh, gezin met vijf kinderen. Ze hebben een huurwoning gehad, maar dan zijn ze uitgezet. Ah. En nu probeer ik ze namens de gemeente en project BSW... begeleid sociaal wonen, weer op de rails te krijgen. Met een uh, koopsubsidie kunnen ze dan een woning kopen in een andere buurt... ...waardoor ze wellicht wat minder onaangepast gedrag zullen gaan vertonen in de toekomst. Mm -hmm. En het gaat om uh, een redelijk groot gezin uit een, ja, het is een naar woord... Uh, een, ...een wat asociaal-achtig achterstandsgezin. Ja, daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. Nee, daarom... ...huis-eigenaar. Nee, nee, nee. En het project. B en hoe, kunnen wij, hoe kunnen wij schriftelijk bezwaar nemen? kunt gewoon schrijven naar het uh, gemeentehuis. Ja. En wanneer wordt daar een beslissing over genomen? Voor 1 april, dus dat is redelijk snel. Eigenlijk deelt u ons nu gewoon meer dat er zo'n gezin komt. Eigenlijk wel, ja. Stel, zij zorgen hier voor problemen. Als ze ja. op straat problemen maken, wat je ja. zegt, een aso beetje asociaal achtergrond. En dan? Dan kunt u de politie bellen als u wilt. Dan kunt u de politie bellen. Ja. Dus u verwacht er nog wel behoorlijke... Ja. Ja. Ik werk zelf bij de verhuurder, ja. de woningbouwvereniging, ja. dus ik, ik ken het soort gezinnen. En het is toch altijd een, een, een gebed zonder eind met deze mensen natuurlijk. Ja, het is en dan, dag... dan ga je daar toch wat anders over nadenken. Het is iedere dag is het geluidsoverlast, uh, motoren, brommers, fietsen worden in de tuin gegooid, ja, noem maar op. Ja. Er worden wat kinderen lastiggevallen en gemolesteerd. Ja, ik ben wel heel benieuwd waar dat dan is hoor, ik ga straks even kijken. Ja, en mijn vraag aan u eigenlijk is, schrik niet meteen van een, uh, van een blote barst in de zomer of zo. Of wat glasgewinkel. want ja, dat hoort er eigenlijk een beetje bij bij deze mensen. Ja ja. wat nou, ja, denkt u van als er in een, in een buurtplaats van waar eigenlijk nooit geen overlast is. Precies. Dat je mensen zich wel aan gaan passen. Ja, de wet van de communicerende vaten heet dat in de sociologie. Hè? Ja. En wij verwachten dus niet dat deze mensen ja, in, hebben ze dus in, in, wat zegt, in hun eigen huurwoning ook niet gedaan. Misschien met het idee van... Die nou, is, is uitgebrand van. die woning. Kijk, nog mooi. Nou, eigenlijk is alleen de zolder uitgebrand en dat is een henneplantage. Oké. Okay. En de warmte kon daar niet weg. En toen is de boel gaan smeulen. Hm, willen ze veranderen? Mijn idee is toch van wel. Hm. De man om wie het gaat, die was vroeger elektricien en die, die heeft, die heeft geen, uh, geen baan meer. Nee. Die is wordt wat op het slechte pad geraakt. Een, een, een, een, een, een, een, een tiental, twintigtal kraken gepleegd, zeg maar. Tijd vastgezeten. Uh, goed, er zijn die kinderen wat, wat aan lager wal geraakt gaan zwerven ook. En ja. Die moeder heeft met een advertentie in de krant, wat, wat zich proberen staande te houden. Ja, ja. ja. Kortom, ja, het, ik zeg altijd, het kan iedereen overkomen. Maar dat gelooft u toch zelf niet? Ik weet hoe het gaat met sociaal zwakkere gezinnen. Ja, oké. Okay. Schrikt u gauw van kabaal bijvoorbeeld, van brekend glas of luide auto's? Ik schrik niet snel van, uh, van hoe de brekend glas. Maar ik hoef hier geen brommer in de tuin en een soort sloopgebeuren uh, slop in, in, in de straat. Nee. Van, we liggen een hele... We, we zetten hier ook kratje gros voor de deur. En we gaan lekker uh, oude auto's opknappen voor de deur. Dat is wel de hobby van de man des huizes. Maar mag je dat openbaar op straat doen? In principe niet, maar ja. Dus is er altijd nog een politiemacht. En ik denk dat er meer mensen in de buurt, hoe meer je klaagt. Heeft u een auto? Ja. ja en kan de dop van een machine tank op slot? Nee, is het echt zo erg? Ja, ja. En die ja, dus... gaat u hier in de buurt plaatsen. Nou, en dat vindt u wel verantwoord. Verantwoord? Wat zou u doen in mijn positie, mevrouw? Ik, uh, ik ben er niet blij mee. En als ze u zouden uitnodigen voor de jaarlijkse barbecue? Ja, ja. Ze vorig jaar hebben ze nog een, een barbecue gegeven in een, in, in een oude wijk, zeg maar, een oude straat waar ze zaten. Ja. En uh, daar is toen een, een soort vreugdevuur ontstaan aan het eind van de avond. Waarom zijn ze daar niet gebleven dan? Ja, dat is onbewoonbaar verklaard, het is ontruimd en ze hadden ook een huurachterstand. Okay. Die buren konden wel goed mee vinden. <laughs> nou ja, in het begin wel, maar ja, uh, het waren mensen met een regelmatige baan, dus die gingen s'avonds om half elf, elf uur in de bed. Ja. En die probeerden te slapen, maar er was geen spraakjes. En dan, geen, dan was... die mensen pas te leren. Precies. Ja. En, en dan gaat Frans Bouwer op tien en dan is dat los. Ik ben echt benieuwd waar het is hoor. 87, ja het is niet echt bij u in de buurt dus echt last van schreeuwen, s'nachts zult u niet horen. En dat ze bij u over de auto lopen s'nachts lijkt me ook sterk, dat is toch even uit te lopen. Ja, is het zo? Ja. Dat doen ze echt? Ze hebben een vosbode hebben ze gemolesteerd vorige zomer, omdat hij met een belastingaanslag kwam. Oh. Ik dacht daarna stonden ze op te wachten. De man ja, ja. heeft vier maanden alleen maar vloeibaar sap kunnen drinken. We zullen wel zien. U heeft er geen bezwaar tegen? U mij nou iets. Even u een blikje? Want twee van de jongens komen hier zojuist binnen. Ik hoop een van de nieuwe buurvrouwen heb ik hier, jongens. Ja, Jongens, doe dat niet! Houd dat, Jeroen! Ruud, blijf af! Blijf van die vitrinekast af! Doe dit! Hang dat schilderij terug! Doe dat mes weg! Nee, niet doen! Weg! Ga weg!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 Dagen. En ik weet nog, mensen, dat. Wacht even, jongens. Ik weet nog dat. Ja, is een leuke avond, zaterdag raam. Um... En ik weet nog dat ik er eens een keertje mocht. Ik er eten, zeg. En toen was het net kerstmis. En uh... <tie> Toen was het Christmastime. Christmas. Met de Christmastrie. En ze hadden een prachtige christmastrie, hadden ze. En ik, ja, wij thuis hadden wij niks. We hadden zo'n armoeig boompje, weet je wel. Ja, heel dun ding. Heel dun ding met van die, van die kringen onder zijn ogen, weet je wel. Ja, helemaal niks. En allemaal dezelfde ballen. Nou, allemaal. Drie of vier hingen erin, geloof ik. Het was een leeg boompie En een trompetje, ik zie het nog hangen. Ook zo'n armoeierding, moeier ding. Hè? Was niks, was helemaal niks en van die ringetjes, die chocoladeringetjes van Charmin, weet je wel. Eh, ken je die, die kleine ringetjes? Met van die witte spettertjes erop. Die gingen dan tussen je kiezen zitten. Dan stond je in de nachtmis met zo'n bakkers. Hè? Kerst op hè? En, en, en bij, bij Henderson, ja, die hadden alles. Die hadden snowflakes in de tree. Spreekt u een als ja toch, hè? Snowflakes in de tree, hè? En sneeuwvlokken in de boom. Ja, wij hadden geen vlok thuis. Geen ja, uh, uh, watjes. Watjes hadden we in de boom. Mijn tante, die gooide er altijd een paar watjes in. Ik moest dan sneeuw voorstellen, weet je wel. Ik zie er nog staan plukken aan dat pak, Tja rolden ze zo, meesten ze zo erin. Rollen, gooien, plukken, rollen, gooien. Een stuk of zes hingen erin geloof ik. Ja. En na de kerst dan stopten ze die watjes weer in de oren. Had altijd iets met de oren. En, ah, een moeilijk zootje natuurlijk, hè. En daar zat dat vogeltje in die boom ieder jaar, datzelfde vogeltje. Dat was ook een ellendeling hoor. Met die lange staart, dat vogeltje, Kedi, Met die knijper eronder. Die kreeg je toch niet op de tak, weet je dat nog? Die kreeg je niet op de tak. En dan zat hij eindelijk en opeens flikkerde die met zijn kop toch weer in de tak. Ellendeling. Wezenlijk. Ja, bij Henderson hadden ze elektrische lichtjes in de boom. Wij hadden van die kaarsjes van, van, van, van goede kope dingen. Als je, als je, als je ze aanstak begonnen ze meteen te kwijlen. En mijn, mijn tante die stikte van angst dat de boom in de fik ging. Die zat stille nachten te zingen met een emmer water tussen de benen. Zo. Ik zie er nog zitten. Ik hoorde het water klotsen onder de rok. Allemaal ellende. En dan zaten we nog met dat geklots. En dan zaten we nog te zingen van de herletjes lagen bij nachten. Ze hadden de schaapjes geteld. Nou, dat hoefden wij niet te doen, want we hadden er maar twee. Eentje met een klodder kaarsvet op zijn kop. En de ander had maar drie poten. Allemaal een linde. Maar bij Henderson er lagen cadeautjes onder de drieën. De Christmas presents. Christmas presents hadden die, die lagen onder de boom. En die waren voor Patrick. Dan kreeg hij een winbucks. Ik zie hem nog liggen. Zo'n jukel van een buks kreeg hij. Zeg. En dan had hij een schietschijf erbij. En dan gingen ze in de tuin gingen ze schieten. Fantastisch. Je hoorde je knallen. Ja, en ik had zo'n zo, zo lullig geweertje. Met, met zo'n kurk erin, weet je wel. Als ik hem afschoot, bleef hij aan een touwtje hangen. Oh, nee. Maar ja, we waren toch hele goede vriendjes. We konden best met elkaar opschieten hoor. Want ik mocht er wel eens spelen. Met... En hij had ook een mandolien. Eh, eh, eh, Patrick had een mandoline, Want hij was bij de, hij was bij de verkenners. Kijk je dat? Bij de ba baden Powell. Dat was een hele chique groep. Er waren allemaal rijke kinderen waren daarbij. Rijk volk, rijk volk. En die hadden alles er met zo'n hoedje op. weet je wel, En zo van goed. Hè? En ik kan het herinneren. Hij bestaat nog. is er nog over de hele wereld. En, en hij was erbij en dan... Uh, en dan uh, ja, mijn moeder zei altijd, jij gaat niet bij de padvinders... want dan krijg je een kou op de blaas. Ja. We hadden toch die weie pijpen, weet je wel? Ja. Een korte broek met wijde pijpen. En, en die kou, die trok dan zo op, weet je wel? De blaas. Hè. Daarom hadden ze ook dat kampvuur, hè? Ja. Kampvuur. Ja. Dan gingen ze zo zitten, weet je wel, Met kampvuur... De vlam sloeg in de pijpen, weet je. Maar dat was allemaal rijk volk. Ik, was, maar ik vond het wel leuk en die zongen mooie liedjes. Hè? Maar s'avonds, als ik bij Patrick thuis was... Dan, dan zaten we daar met mevrouw Henderson en meneer Henderson. Hè? En dan opeens dan pakte, mandolin, pakte hij de mandoline en dan zongen we, eh, zongen we kerstliedjes eh, bij de boom. Hè? Ik kan nog herinneren van... Silent night, holy night, holy night... And silent night, silent night... Ik het nog uit mijn kop. Ik ken het nog uit mijn kop. Helemaal uit mijn kop. Ja, daar ben ik mee opgegroeid met die Engelse mensen. Als er iemand jarig was, dan zongen ze altijd... Nou is die ouwe. Ja. Ja. Ja. Dat is een Engels liedje. Nou is die ouwe. Dat zongen ze als iemand jarig was... En dan zongen we ook cowboy liedjes van The Sunshines Bright for the Old Kentucky Home. Oh. The Sunshine's Bright for the Old Kentucky Home. Pot dat vond ik mooi, zeg. Dat vond ik mooi. En dan zongen we van uh, uh, Oh, give me a home. Oh, dat vond ik ook zo mooi. Oh, give me your home. Typisch van de verkenners van de padfans liedje. Uh, oh, give me your home. Uh, doe eens, Koenlaas even kun je spelen. Dat is het, dat is het. Doe het doe. Dat is het. Dat is het. Oh, give me your home. Doe maar, wie het kan, mag meespelen, jongens. Ja? Ja. Jawel. Daar komt hij, daar komt-ie. Oh, give me a home Where the buffalo roam Where the deer and the antelope fly Where seldom is heard A discouraging word In the skies of its cladion general... een hoop rijk volk in de zaal vandaag. dat was mooi ja mensen dan moet ik opeens denken aan iemand die me heel dierbaar is omdat hij zo begon mee te zingen denk ik ineens aan Simon zes jaar geleden stond ik op deze plek en toen dacht ik dit is mijn laatste show en op de tweede reis zat Simon. En na de voorstelling kwam hij naar me toe. Toen dus zei hij tegen me. Toon, ik ben geen groot zanger. Maar ik heb lekker met je meegezongen. Was Simon kan <tied> Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.